Bijzonder goedemorgen, luisteraars, en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn nou, naam is Mario Zandvoort, en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En de muziek wordt iedere week weer samengesteld door Kort uh, daar bedankt ik hem hartelijk voor. Hij levert iedere week een bak met uh, oude nieuwe plaatjes en zoek, dan zoeken we er weer een paar leuke plaatjes vooruit. Nou, vandaag een kleine uitzondering.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 maar uh, nu een beetje ja, niet zo warm als gisteren. Nou ja, gelukkig maar, want sommige mensen hadden het behoorlijk warm. Uur als opening, onze herkenningsmelodie, was van Louis Daams met weet je nog wel oudje. De komende uur een hoop gezellig Nederlands stralige muziek. En als eerste wel een oude gouden klassieker. De zangeres zonder naam met het was aan de Costa del Sol. Luister. Het was aan de Costa del Sol. -ling -ling. Daar sloeg mijn hartje op. Oh, Van Imka Marina met Eviva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 Oh wat vond ik bevaar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 Oh, my marriage. Om en hem door mijn pas. Die zat er van moeders in de oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belachelijk. Ik dacht is net of er wat aan mijn nacht. Maar toen kreeg ik die gaatjes in de gaten.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 Je raakt gewoon weg van je stuk Als je het ziet dat tril geluk Hij vreet me heel jas je stad Alleen voor haar die dat van je moet Ik noem haar Charlotte En hem noem ik Bas Die dat er van moeten In mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens Maar dat was mijn eigen wijze wens Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen huh. En als zeggen mijn relaties tegen mij, joh, reed toch die jas naar de stomerij Want het fort, dat begint dat knapjes te verminderen Maar juist zo'n vagebond als ik niet, vond, was reuze Is geschikt met zijn oude jas, twee motten en drie kinderen. Een familie motte, woont er in mijn jas Ik laat ze als aanzetel uit haar klas nu zitten ze boven in mijn kracht En eten zich een volle maag Je vrede mijn hele jas, je kut, kut, kut, toch leven kut, die liefde je kut, kut, kut, kut, je kut, kut, kut, kut, in kut, kut, kut, in kut, kut, kut, kut, kut, Wonen in kut, jas. Als vrienden me vragen te gaan stappen Dan ga ik altijd graag met ze mee En kom ik s'nachts thuis? Vraag me vrouwtje Jij komt zeker uit het café Dan kijk ik hard diep in haar ogen En zeg ik nee echt niet, mijn schat Ik heb wel eens vaker gelogen zo gezellig in de stad.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 Nou ja, een gemiste kans voor uh, The Voice Kids. Want uh, uiteindelijk uh, heeft hij het nummer van Mieke Gijs in 1976 uh, opnieuw ingezongen. Het nummer uh, gecomponeerd door Pierre Carter. Mijn Engelbewaarder, hij heeft er zijn versie van gemaakt. Marco Schuitmaker niet op de radio met Engelbewaarder. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in een auto en voel me bevrijd.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 Je kunt haar niet zien als we zachtjes tegen je praten. Ik weet niet of dat zo'n bewaarder op je net. Ik kan het weten, ik ben het zelf. Je huis, je voelt dat je slaapt hebt toch rij je toch rijden maar door Een engel, de vader Die bijna beloofd En dan zie je bloemen Alles is wit Het is toch je moeder Die naast je zit Je kijkt in haar ogen En ziet dan een vraag Alsof ze ze zeggen Voorzichtig op Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je gaat. Ik weet niet ook dat zo'n engelbewaarder op je bent. Ik kan het weten, ik ben het zelf eens door. Dat er een engel bewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien. Als ze zacht nu je praat Ik weet het ook. En dat zo'n engel bewaarder op je leeft. Ik kan het weten Ik ben een z.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 Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kom die schat niet te laten staan. Bij nee, het gaslicht in de laan gaf ik haar toen een zoen op haar wipnus en een kersemond. Kersemond, kersemond. Op haar wipnus en een kersemond en wangen als twee appeltjes rond.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 Ja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 Dat er vijftig jaar hetje was, in mijn atte, in me dronken, mond die was nog flink bekas. We zouden automobiel gaan rijden, minstens met hem of tien. Maar de vaart die wieren wel open. Ik heb nog nooit zo'n span gezien. E Hootste, nimbebotste, zo gezellig deur mekaar. In mijn tante, die wie, wie, wie, werd word ik naar? Al door het harde wat hoeft het wel beduid? Kom, laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. De chauffeur die door het laaien haal ik in de olives. Zeg, ik zal hem eens schuif vergeven. Ik heb een auto, eerste klas. Zal die scherpe bocht maar nemen en met een vreselijke vaart. Nou, mom, werd u maar hopig. Greep mijn tante bij de knie. Ik Hotste, neem mijn botste zo gezellige deur mekaar In mijn me tante wie? Het voor ik na Al het dit herderijen Wat hoeft het wel bedacht Kom, maar laat het ding toch stoppen Want ik moet er Caroline Caroline M'n lieve riep het vermoed het heit. He Want die rare nare jongen kiedelt me telkens aan mijn been. Manny nee, Pieter zei eg, zal jicht het. het, kindje, heeft van mij geen last. Enkel bij het nemen van de boogjes... hou ik er een derde been vast. E Hootste, in de botste, zo gezellig gedurende mekaar. In mijn tante die, wie, wie, wie, git me voor een klaar. Al deurde het harder rijen, wat hoeft het wel beduid? Kom nou, laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. Tante Kaan.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 Ootste, nieuw, bebotste, zo gezellig, deur mekaar. In mijn tante, die wat de Kom, de stappen, want ik moet. De deur me in mijn tante die, goed met huuuh, naar. Al door het herderijen, wat doofde de wil beduid. Kom maar aan de ding toch stoppen want ik moet eruit. Yeah.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 Slechtste grap. En als het bloed, maak jij mijn zinnen af. Want wat wij hebben, heb ik echt nog nooit.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 Say it for life.